Nieuws van 11 uur. Kees Groot met het ene van Binnenlandse Zaken is opgestapt vanwege de bosbranden in het land. Bij die branden kwamen de afgelopen maanden ruim 100 mensen om het leven. Het dodental van de meest recente brand steeg gisteren naar 41. De Portugese overheid kreeg veel kritiek op de manier waarop de branden zijn bestreden. Volgens Portugese media wilde minister Urbano de Souza al eerder opstappen, maar werd dat door premier Costa geweigerd. FC Twente heeft trainer René Haken uit zijn functie gezet. Aanleiding is de slechte competitiestart van de club uit Enschede. Twente staat 15e en haalde maar zes punten uit acht wedstrijden. Assistent Marino Puzic neemt de taken van Haken voorlopig waar. René Haken was ruim twee jaar hoofdtrainer van FC Twente. Hij krijgt wel een andere functie bij de club. Welke is nog niet duidelijk. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen de Hells Angels... Honderden agenten doen in 16 steden in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen invallen in huizen en andere panden. Vanmorgen verklaarden de autoriteiten in de deelstaat de motorclub tot illegale organisatie. De Hells Angels maken zich volgens de deelstaat schuldig aan geweld, handel in wapens en drugs en dwingen vrouwen tot prostitutie. De Hells Angels, de bandidos en andere motorclubs hebben in Noord-Rijn-Westfalen samen zo'n 1200 leden. Die verdienen hun geld meestal in de misdaad. Rijkswaterstaat is begonnen met het herstel van de schade bij Bad in Zeeland. De afgelopen maanden liepen daar een tanker en een vrachtschip vast in de Vaargeul in de Westerschelde. De bodem en de oever van het nauw van Bad werden beschadigd. De reparatie gaat twee weken duren. Rijkswaterstaat schiet de kosten een half miljoen euro voor, maar wil die verhalen op de verzekeraars van de schepen. Het weer wolkenvelden en tot de avond droog. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer bewolking en in de westelijke helft van het land smiddags wat regen. Later ook op andere plaatsen. Middagtemperatuur 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad is de A4 Den Haag-Rotterdam dicht bij Delft vanwege een autobrand. Je moet omrijden via de A13 en op de N11 bodegraven Leiden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 www.zfmzandvoort.nl different. for this girl yeah. See, I wanna see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 We'll Bye. the me van Zandvoort You know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desires. Come on and give it to the baby. I can't deny. Old time love. up for your love